Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid moet beter luisteren naar burgers die twijfelen. Bijvoorbeeld over corona, zeggen onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ze deden onderzoek tijdens de coronapandemie naar wat mensen van het coronabeleid dachten. Een op de vijf mensen zegt dat ze daarover twijfelden, maar dat ze zich niet gehoord voelden. Ze delen berichten op sociale media die worden verwijderd of een account wordt zelfs verwijderd. En ook in het dagelijks leven uh, ervaren ze uitsluiting op werk, bij familie of, uh, of bij vrienden. En dat optelsommetje van uitsluitende ervaringen heeft hun wantrouwen versterkt. Ja, het SCP vindt dat de overheid ook beter naar die groep moet luisteren. Want de overheid hoort er voor iedereen te zijn, zeggen ze. Het kabinet gaat vanaf vandaag op zoek naar een nieuwe onderwijsminister. Gisteren stapt Dennis Wiersma op... omdat er alweer beschuldigingen van ongewenst gedrag binnen waren gekomen. Dat deed hij met pijn in zijn hart, zei hij op Twitter. De kans is heel klein dat de lichamen van de vijf opvarenden van de Titan nog worden gevonden. Gisteren werden de brokstukken van de onderzeeër gevonden bij de Titanic... Waarschijnlijk zijn de inzitteren zondag al overleden... toen het ding ontplofte door de druk van buiten. Er komt schot in de Italiaanse vermissingszaak rondom Emanuela Ollandin. Het meisje dat 40 jaar geleden verdween. Ze was toen 15 jaar. Het Vaticaan gaat bewijsmateriaal aan het OM van Rome overhandigen. Wat voor bewijs dat is, dat weten we nog niet. De vader van Emanuela werkte in het Vaticaan. en Er zijn aanwijzingen dat hoge pieven in het Vaticaan betrokken waren bij haar verdwijning... De zaak houdt veel Italianen al tientallen jaren bezig. In 2019 werden er nog graven in het Vaticaan opengemaakt voor onderzoek. En vorig jaar kwam er een Netflix-docu uit over die verdwijning. Emanuela was niet een ordinary kind. Ze was een Vatican girl. Het is meer de van Emanuela. Her kidnappers willen haar voor Aja. De man die the... de ja, door deze documentaire werd het onderzoek naar Emanuela begin dit jaar opnieuw geopend. En dan nog het weer, zon vandaag, in de middag alleen wat stapelwolken. Het is droog en wordt 20 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 zie je wat je achterliet Maar waarom had altijd achteraf Grappig want ik ben nog steeds Wie altijd was en Jij bleef maar zoeken Steeds op zoek naar groene gras Maar waarom zag je niet Dat je alles al had bij mij Dat je Alles al had bij mij Dat je Alles al had bij mij Dat je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 Sorry, maar ik kan er niet aan winnen. Ik ben liever alleen dan bij je. Al kan ik niet ontkennen, je was echt mijn meisje. Nu zie je wat je achterliet. Maar waarom had ik achteraf gaan begonnen? Ik ben nog steeds wie altijd pas. Jij bleef maar zoeken, steeds op zoek naar groene gras. Maar waarom zag je niet dat je alles, alles bij mij? Dat je. Alles al so hard pijn, mij dat je. Alles al so hard pijn, mij dat je. Altijd, altijd. Alles al so hard pijn, mij dat je. Alles al so hard pijn, mij dat je. Jij was mijn ruiter, jij was mijn kassoudeen. We vechten te lang en dat willen we niet inzien. Jij me never verteld, and I am the one you need. Er is altijd wat en altijd vrij. Sorry maar als we zo bezig blijven, dan ben ik liever alleen dan al bij je. Nu wil je praten, emoties die leiden, lang gesprek die wordt lang. Je ziet je wat je achterliep, maar waarom had achteraf? Grappig, want ik ben nog steeds wie altijd was en jij bleef maar zoeken, steeds op zoek naar groen gras, maar waarom?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 alles had bij bij FM op 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomer Like in a Dolce Vita mm, gonna dream tonight We're dancing like in a Dolce Vita With lights and music on I love this, made in the Dolce Vita Nobody else than you Van Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit Het is me eventjes te veel geworden. En misschien is dat ook niet zo gek. Want met alles wat er speelt heb ik niet veel gevonden. Behalve dat ik eerlijk naar mezelf. Probeer te zijn, niks is meer geheim. En ik hoop dat het me drijft en het beter blijkt te zijn. Want soms is zo alleen. En voel het of ik zweef en me toch weer mee beweeg. Ondanks ik beter weet. gelogen me yeah. as I Forever. En de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Senaatvoorzitter Bruin heeft spijt betuigd voor zijn gedrag. Dat doet hij in een interne mail die in bezit is van de NOS. Ambtenaren in de Eerste Kamer hadden geklaagd over onaangenaam gedrag van Bruin. De Amerikaanse chemieconcern 3M heeft in de VS een miljardenschikking getroffen vanwege PFAS-vervuiling. In totaal gaat het om bijna 9,5 miljard euro. Ook in Nederland is 3M aansprakelijk gesteld vanwege PFAS in de Westerschelde. Het Vaticaan gaat bewijsmateriaal in een oude vermissingszaak overhandigen aan justitie in Rome. De zaak gaat over Emanuela Orlandi, die in 1983 op 15-jarige leeftijd verdween. En het weer zonnig, later wat stapelwolken, het blijft droog. ...en het wordt 20 tot 26 graden. ZFM Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM 1, 2, 3 un pasito pa'lante, Maria 1, 2, 3 un pasito pa'lante, Maria MUZIEK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 Tussendoor Oh mijn god, wat is het goor Het lijkt hier wel op Jordy Shore Elke keer dezelfde types Letterlijk dezelfde liedjes Zo gaat dit elke keer En hier staan we dan Mijn gaat en ik Mijn bier is en Ik drink Paco's om de drink. Waarom ben ik elke keer weer bang Dat ik iets mis Mijn gaat, Mijn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 mijn bier is geslagen, ik drink vaak dan zonder Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Veilig gegaan, veilig gegaan.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 Wat een sigaar redt in mijn gloed, nieuwe over hem. Maar ruggen gaat er Loop maar wat mee te blerren. Mijn kermiet tot de Loanesse. Vooraan in de Polonesse. Ruggen gaat er niks. op 106,9 is Zon, Zee, Zandvoort en blomme zomerhits. ZIFM!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 Sta. Che idea, vale idea, e maliziosa massa frattenere a bada un super bullo un po' come te, e poi che di speciale, che in un altro no, non c'è, che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea, attento lei in un galasale, lei ti fa girare in mondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa, tu che dai? Nella tana l'ho portata, L'ho versato un'aranciata. Lei s'en fatta una risata. Aan mio whisky si è aggrappata, e cinque litri s'è si scolata. Mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. M'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino suo di fata Ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata, e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! No, ne poi, bon. che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a pada un super un logo, un po come te, e poi che di speciale. Ik heb het Somer van ZFM, ZFM's antwoord 106.9 FM. Vie, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Vie, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche.